Ik had eigenlijk wel verwacht dat Lil Klein hier te sprake zou komen. Nee. <laughs> er is hij weer. Nee. <laughs> Lil Klein. Wat je dat dan? <laughs> nou, je hebt valt een hoop over te vertellen. Ja, ja. Ja, ja, weet je... Een hele korte film hoor. Dit is een podcast van NPO Radio 2 en BNN Vara. Hallo Giel hier en welkom bij een nieuwe aflevering van uh, Off The Record. Uh, de wekelijkse podcast van NPO Radio 2 waarin het draait om muziek. En alles wat erbij komt kijken. Dus dan hebben we het over roddel, achterklap. We hebben het over een bekend persoon uit de muziekindustrie die doof wordt. En het is niet Phil Collins, maar wel een drummer. We hebben het over biopics. Iemand heeft last van een stalker. En als we toch in een gezellige sfeer zijn, hebben we het ook over de uitvaart top 10. Het ja, is weer nou, zitten gelijk. Lekker goed weer. Ja, ja, ja, heel ja heel lekker defensief uh, programma. Gezellig. <laughs> uh, Nens is erbij. Henk-Jan is weer aan de drank, want het is ja. maart. Ja, <laughs> en Zo hoort het. En uh, we hebben vandaag als muzikale gast Ferdy Bolland. Ferdy, welkom. Geel, hi. En mede dankzij jou, maar ook natuurlijk dankzij het feit dat het actualiteit is, beginnen wij met uh, de oorlog in Oekraïne. En dat is op zich een onderwerp waarbij je denkt: heeft dat iets met muziek te maken? Nou, wel degelijk. Verschillende ja. dingen. Ik kom straks op jouw punt. Eerst eventjes. Het Songfestival um, ja, heeft besloten om Rusland dit jaar uit te sluiten. Ja. Is dat een goede keuze? Ja. ja. Ja, dat zeg jij heel volmondig. Dat ja, vind ik wel. Hoezo? Ja, dat is gewoon een steen met maken. Ja, maar dus. is het niet zo dat juist het Songfestival altijd niks met politiek te maken had? Nou, stiekem niet. Tenminste, of eigenlijk stiekem ja, wel. Ja, ja, ja. Maar sorry, maar uh, um, ik denk dat we allemaal wel vinden, praat, denk ik even, dat het Songfestival al jarenlang eigenlijk heel politiek ja. is. Want we stemmen altijd op elkaars uh, buren en dat soort dingen. Maar als het gaat over verbondenheid, je kan er ook boven staan in de muziek. Ja, uh, ja nee, ja. maar in dit geval uh, uh, ja, vind ik het wel echt een steen Ja, ik vind, ik vind het ook... Uh, de, de, het is gewoon een boycott in alle vormen, al die sancties. Uh, de, en dan, dan ja, zou het heel uit. raar zijn als we wel zeggen, nou, maar voor het Songfestival is Rusland Ik hartstikke het uit, welkom. Ons, ja. Ja. Ja, dit, het het kunnen niet politiek zijn het Songfestival, maar oorlog uh, en, en invasie in een, in een ja. soeverein land is heel wat anders dan politiek getint. zeg maar. praat je ja. echt over oorlogszuchtige... Uh, demagoog Poetin uh, en dan moet je als zo'n wel en alles, wat, wat mm -hmm. Henk Jan zegt, iedereen en alles moet zeggen uh, tot, tot hier en niet verder. Maar juist. is het dan ook zo dat je automatisch kan zeggen, dat zie je al een beetje bij de boekmakers, dat de Oekraïne gaat winnen? Tuurlijk krijg je dat, want ja. dat zijn uh, dat was ook in, uh, ik heb ooit iets in een talentenjacht gedaan. Oh. <laughs> ja. En daar kreeg je, had je de sympathy votes als wij te hard ja, tegen ja, bepaalde ja, ja, ja, ja. kandidaten waren. Ja, nou. nou bam, dan stonden ze meteen op nummer 1 in de uh, televoting. Ja, ja. En natuurlijk, dit is iets heel Anders, maar de, de sympathy votes, dat is zo oud als 'de weg naar Rome'. Mensen hebben uh, sympathie voor Oekraïners terecht, ja. en um, wat voor liedjes ook inzenden, ze zullen sowieso meer stemmen krijgen. Mm -hmm. Maar ik denk dat je als Russische artiest daar dan op die avond ook niet lekker nee, staat. kan Dan dus is het zo, uh... maar beter helemaal. Ik niet zou doen. je eerlijk zeggen, ik ben wel heel erg benieuwd naar het liedje dat Rusland al had geselecteerd. Want straks is dat een tering goed liedje. Ja, maar meestal is het gewoon meer de act dan het liedje. In nee, overigens wel. Uh, Oké, okay, die benieuwdheid van, ja. neemt nu alweer af. Laat maar zien. Ja, Ferdy, uh, ik zei al, jij hebt mm -hmm. ook iets mee te maken. Jij hebt de dj's opgeroepen om alleen maar protestsongs te draaien op de radio. Ja. Jij hebt zelf een programma op NH Radio, de regio Echt. van Noord-Holland. Ja. Uh, hoezo? Ja, omdat, uh, omdat iedereen uh, moet doen wat ze kunnen binnen hun eigen uh, discipline, binnen hun eigen vakgebied. Uh, ik ben songwriter producer. Dus ik ga niet een, een lied maken. Ik ga geen album maken. Maar ik heb. Hoezo, uur... Dat ligt dan ook in jouw macht. Ja, maar dat, dat, is, dat, dat, iets, dat is iets zeg maar actueel op dit moment. Wat, wat kan ja. ik op dit Als ik nu in de studio in ga. Ik pas over een maand ben ik helemaal ja, klaar. Ja, meer. Zo, dus dat ja. heeft geen effect. Nee. Wat ik nu kan doen is een uur lang radio uh, uh, wijden aan, aan songs die, uh, die protest laten horen. Uh, het helpt dat er heel veel hele gave protestsongs gemaakt zijn in ja. de geschiedenis. Um, en ik dacht ja. Dat, dan ook maar gelijk alle, alle andere DJ's en programmamakers in Nederland oproepen om hetzelfde te doen. Uh, uh, Talk John, uh, uh, imagine ja. Precies, die deed dat, ja, vind ik mondjes maat. Dat vertelt het. Een plaatje op alle Ja, ja, ja. Het, het kan ja. beter dan, dan, maar ook uh, elke dag, zeg maar een paar uur, die parallel uh, programmering. Maar iedereen moet doen wat, wat, wat, wat ze Tuurlijk. kunnen. En muziek, muziek oké, okay, het kan triviaal klinken, maar muziek heeft ook wel een kracht. Het kan, het kan een boodschap overbrengen. Ja, uh, het is niet dat je het idee hebt dat Poetin nu naar NH nou, Radio dat is gaat een luisteren. Beetje. En dat denkt van... is met alle respect, ik vind het mooi hoor. En, en het, ik, ik, kan het, uh, ik kan mezelf op de borst kloppen, maar het was een soort van heel crazy toeval dat ik afgelopen donderdag op de avond dat de oorlog uitbrak in de week van de jaren tachtig, over de ETI zag achtdaagse moet ik zeggen, op NPO Radio 2, een avond had over de Koude Oorlog. Dus wij draaiden allemaal nummers die nou ja, daarmee te maken hadden. En dat had je al gepland? Dat had ik al gepland. Ja, okay. Dat was echt. Dat, Visionaire handen? Ja, ja, ja dat ja. vond ik ook heel uh, gek. Maar ik, ik, ik, ik snap ook wat jij zegt, Verdi. Maar ja, Henk Jan heeft natuurlijk ook gelijk. Wat de fuck bereik je er eigenlijk mee? Nee, ja, maar, maar uiteraard, als iedereen dat zou denken, als het Songfestival dat zou denken. Ja. En de UEFA zouden mm. denken en de FIFA. Dan zou oh. helemaal niks gebeuren. Nee. Nee, daar heb je wat, je kunt ook zeggen: wat, wat, wat heeft het effect uh, dat het Songfestival doet, of dat de FIFA? UEFA ja. of dat UEFA... Zegt, we doen Gazprom niet meer als, als hoofdsponsor voor 40 miljoen per jaar. Uh, nee, het helpt. Het is cumulatief. Ja, oh, ja, het helpt allemaal. Een klein oh, beetje. Allemaal, ja, natuurlijk. Ja. Maar dat is ook, ik bedoel, wij op Radio 5 hebben gekozen om de programmering wel door te laten gaan, maar wel uh, te vertellen wat er in Oekraïne als Extra, er, is, is er gebeurt. Ja, ja, en ja. af en toe een toepasselijk plaatje. Ja. Maar dan merk je dat heel veel platen ook wel heel toepasselijk zijn. Ja, Plaatjes ja. over liefde zijn ook opeens heel toepasselijk. Het ja, ja, hoeft niet ja, ja. alleen maar protestzongs. Nou, ik ben benieuwd, zijn. Nens, jij hebt aanstaande zaterdag je eerste optreden ja. met 24/7. Dus die Slave to the Music die gaat ook ineens heel anders vallen. <laughs> nou, dat <laughs> Al mee vallen. weet je. Het is eigenlijk zo niet belangrijk meer nu. Dat nou, je dan na twee jaar eindelijk een keer op het lekker. podium mag. En het is heel fijn. En, maar ik sta er heel dubbel in. Er wordt thuis echt uh, regelmatig, of eigenlijk ieder uur... ongeveer wel naar het nieuws gekeken. Ja. Dus je bent er wel heel erg mee bezig. Maar, ik, ik probeer... maar heeft het een smet op de comeback? Zover ga je? Ja, ja. Nou, smet, nee. Smet niet. Maar ik, ik vind ook... Probeer, ik wil eigenlijk nog wel proberen te genieten even. Ja, zeg maar. ja. Want je weet echt niet welke kant dat het op gaat. de bom valt. Nou ja, zou ik bijna denken. Maar weet je, je weet gewoon echt niet wat er gaat gebeuren. Dus ik vind het heel nee. lastig. Ik vind het echt heel lastig. Waar sta je zaterdag? Waar, waar in de kam? Victoria in Alkmaar. De 90s ja, party. Ja, leuk, joh. Dus, dus dat is op zich heel erg leuk. Heel maar ja, leuk. ja, weet je. Het is gewoon nu echt een soort privéfeestje. Ja, heb je geïnventeerd geoefend? Dus okay, ik ben al twee jaar seven. aan het oefenen. Ja, en, en ik nog steeds denk ik van... Oh, als dat viel voor je teksten. En even voor mijn idee. Het is een setje van een half uur. Zoiets, ja. Met band. Uh, uh, uh, ja, we, we hebben nog nooit een band gehad. Maar nee, wel nee, een nee. band gehad, ja, ja, ja, ja. inderdaad. En goed. Hanks en Jack zijn erbij. En we gaan lekker zingen. En uh, we hebben een hele leuke 90s medley ook gemaakt. Die gewoon ja. even los staat van al 27 nummers. Oh, okay. Dus uh, op zich hoop ik dat het gewoon een groot feest wordt. En dat iedereen er zin in heeft om na twee jaar corona eindelijk eens een keer los te gaan. Ben je zenuwachtig? Doen. Onwijs. Jammer ok. <laughs> ja, maar ja, maar echt zenuwachtig. Dat moet je zijn, want dan ben je beter. Ja, dus, dus, uh, maar goed, ja. nogmaals. Het is allemaal maar bijzaak. En uh, leuk dat het kan. Uh, maar goed, het staat niet in verhouding tot... Nee, nee, wij komen in ieder geval kijken met z'n drieën. Oh, nou, Kom, kom maar. Verbond, kom maar. Ja, ja. Uh, jij noemt het net talentenjacht. Ik wil het toch even vragen, Kjan. Als je het niet gezien hebt, dan gaan we snel door. En uh, het weer over Glennis Grace hebben? Nee, oh. maar een andere het, Grace. Uh, uh, ja. ja, dat, dacht dat is ik al. Sharp. Andere Grace. Precies dat. Uh, Grace Franklin, uh, yes, de genien. kleindochter van Arita Franklin, deed uh, auditie bij Idols. Ja. En, uh, nou, hoe vond je het? Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja. American Idol. Ja, wat mij eerst opviel is dat daar dus bij de auditie begeleiding ja. was, want bij ons was het a cappella, coupletje en ja. en Maar zij zingt, ja, die, die appel valt niet ver van de boom. Wat een stem, joh. Ik vond het fantastisch. Nee, je meent het serieus? Ja, het maar ze echt... is niet door, hè? Is het niet door? Dat heb oh. ik dus helemaal niet nee, gezien. Oh, oh wat, nou, dan heb je het echt niet gezien. Uh, zo. Nee ik, heb, nee, ik zal je heel eerlijk zeggen: oh. ik heb het gehoord. Net in de Max liet oh, het mij okay. horen. Ja. Het, want ik had het nog niet eerder gehoord. En zij liet het me op de radio net tussen 6 en 8 horen. En ik denk, wow, ik vond het okay. fantastisch. Nou ja, het was best wel pijnlijk dan. Uh, want ze deed eerst Killing Me Softly. Nou, dat was dat. En ze wijten het aan de zenuwen. Maar dat was gewoon echt niet zo goed. Bibberende stem en haalde mm. het niet helemaal. Dat vond ik juist zo mooi. Ik vond het zo kwetsbaar en ja, zo breekbaar. Ja, ja. Oh, wat grappig. Nou ja, jij zat klaarblijkelijk niet in de jury. Wel, Lionel Ritchie en uh, Katy Perry. Ja? Uh, nou ja, lang van kort. Ze is wow. niet door. Wow. En dat vonden mm. zij zelf ook heel heftig. En, en ik moet zeggen dat Lionel Ritchie het nog wel mooi verpakte. Namelijk... Vanuit haar uh, uh, grootmoeder sprak hij van. Ik weet even niet de Engelse term, maar in ieder geval. Soms moet je gewoon even wachten. En, uh, ja, ze is, 15, ze is 15, hè? Laten 15. we even duidelijk ja. Maar ze deed uiteindelijk het nummer van Arita, It was me. en uh, nou ja, dan, ook, dan leg je de lat voor jezelf meteen ja, heel. Ja, dat is Ik dacht alleen maar respect. Ja, echt? Wat <laughs> een stem zo. Dat, je hoort toch dat als een meisje van 15 zo zingt ook hoe ze Killing Me Softly ja. ja, ik vond het fantastisch. We gaan alvast luisteren. Ja. ja, dit is ja. oké. Okay. helemaal ja, Maar 15 jaar, dat heeft nog wel tijd op te groeien. Misschien ja, ja, ja, is daar veel Be Careful What You Wish For ja. veel nou, bespaard gebleven. Wat, wat net zegt, ja. de lat ligt ook hoog. Maar als je dan mm -hmm. op je bek gaat als 15 jarige, ja. dan kom je niet snel terug, nee. weet je? Wel? Emotioneel en, en mentaal. Nou ja, dit was nogmaals een niet altijd best optreden, dus ze zal wel echt beter dan uit terug moeten komen. Nee, nee, nee, precies. Maar dan heeft ze tijd om te groeien. Ja. Hey, weet je, life is for learning. Nou oh, ja, dat is dan weer het voordeel van 15 zijn. als kan zeggen, nou over een paar jaar. Ja, ja serieus, komt ze hard terug als 21 jaar. Dan kon scoort zich helemaal gek. Ja, ja. Ja. Uh, ik had het al over een artiest, een groot artiest... die zijn gehoor bijna kwijt is. En het is niet Phil Collins, uh, maar het is ook wel een drummer. Het is Dave Grohl. Ja, enorm. Ja. Ja. enorm ja, ja. Maar hij is in een rij van, van, van veel grote mensen. Ja. Die allemaal... ja, maar je zegt het nu bijna verder alsof het een soort eer is. Dat nou, is toch, nou, het is nee, toch eigenlijk. Ik zeg het alsof het inherent is aan je vak. Ja. Dat zijn meestal drummers, dat zijn meestal mensen die. Uh, die nou, veel zet... gitaristen hoor. Ja, maar, ja maar veel gitaristen. mensen die in de, in de, op het podium in de backline zitten. Ja, ja, ja, ja, want, ja, maar noem even namen jongens, ik heb er echt niet veel op Heel jong. Uh, ja, maar van, van Nederlandse vanuit jullie zien. Uh... Nederlands weet ik Jan Dan ah. van de mij. Oh ja. uh, van uh, vroeger Powerplay uh -huh. en uh, Analogues... Uh, uh, heeft hij op een gegeven moment niet meer opgetreden vanwege Tinnitus. Ja. Uh, dat hij echt niet meer... Uh, kon het geluid niet meer aan. Nee. Tinnitus ik vind is, is te... oorsuizen. Ja, hè? maar ik vind het altijd iets heel vaags... omdat ja. dat ook iets psychisch schijnt te zijn. Ja, is dat, je... ja, dat ja. is toch hm. wel heel raar dat heel veel muzikanten ja, het ja, krijgen. Het <laughs> hebben. Uh, Bert Ruiter, bassist vroeger van Focus... daarna van Earth and Fire, de man van Journey Kaasman... Ja. die heeft Tinnitus... Um, ik, ik uh, zou dit nooit uh, hardop zeggen. Ik weet dat zij het naar buiten hebben gebracht. Jan wilde er overigens verder niet over praten. Maar het was opvallend bij Ziggo Dome Toen Analogs uh, speelde daar. Um, ander of twee jaar geleden. Uh, toen kwam Jan opeens als grote verrassing. Kwam hij op het podium met een enorme koptelefoon. Bijna, bijna oordempers uh, mm -hmm. zou je bijna zeggen. Maar het was een koptelefoon. En toen kon hij wel een paar nummers spelen. En dat was wel fantastisch. Maar... Hij heeft er dus echt heel veel last mm, van gehad. Het, ja. En ik weet niet hoe het nu met hem gaat. Maar, ja. En als zanger, André Haas is natuurlijk. Ja, ja die ja, was ja, ja. ook uh, ja, ja. bijna doof. Ja, je schijnt helemaal gek te worden van dat continu. Ja, maar dat huidig. is het, ja, natuurlijk. Dat is, is ook crazy. Ja. Will I Am heeft het. En hij verklaart steeds dat hij het. In de enige momenten waarop hij het niet heeft. Wie heeft het? Will I Am. Ja, al heel lang. Zeven jaar geleden maakte hij dat bekend. En het enige moment waarop hij het niet heeft, zegt hij, is als hij naar muziek luistert. Dus dat, dat is ja. een wonderlijke, uh, dat lijkt zalvende werking. Maar dat je niet er zeg maar. Ja, ja, ja, die gaat ja. Bijna een soort dat, dat mm hij. -hmm. Maar ik denk dat het, het gehoorproblemen valt mij wel op, is veel vaak bij artiesten, zangers, maar ook inderdaad muzikanten die nog gewend zijn met de monitoren op het podium ja. te zingen. Maar jij staat zaterdag in de Alkmaar gewoon. Ja, beetje, met ja maar in wel ears. met in-ear. Ja, ja, maar dat heeft Dave Kroll gezegd. Ik wil het publiek horen, maar ik wil mijn band horen. Ik wil alle, ja, precies. Dus die speelt gewoon zonder oortjes. Gewoon floor monitors ja. en enorme sidefills, En daar komt een bak herrie uit. Precies. fantastisch, maar ja. ja, dat is natuurlijk niet gezond voor je oren. Nee, nee zeker. Maar de artiest zal geen oordopjes nee. in doen, en terwijl het publiek uh, het over het algemeen tegenwoordig ja, wel doet, hè? Gewoon, is, dan het dan wordt dan het wel ja, maar ik vind dit ook zoiets geks. Dan ga ik naar een event toe, dan moet ik oordopjes inzetten, gewoon even lekker wat zachter. <laughs> Ja, ja, zou je wel ja. zeggen. Ja. Ja, maar maar wij als vroeger, artiesten roepen alleen maar tegen de harre, harre, ja, stampen stampen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. En vroeger was het ook echt... Als ik dan naar huis fietste van een of ander bandje... dan wilde ik wel gewoon een piep in moren hebben. Dan was het te Jij wilde juist die piep hebben. Ja, want dat was het echt. Maar dan de volgende ochtend hoopte ik wel dat het weg was. Dat weg was Soms ja. was je dan ja. bij een concert... te Pauw bijvoorbeeld. Daar was het op een gegeven moment drukker op de gang dan in de zaal. Omdat het zo hard was... Dat kon echt niet meer. Ja, en dat leuk. hoorde ik de volgende ochtend nog steeds. Een piep in mijn oren. En ja, ik, ik ben ook lawaaidoof. Dat weet ik. Ik bedoel, als ik in een kroeg sta. Dan, dan heb ik echt moeite om de conversatie. Ik kan ja, jullie ja. allemaal verstaan. Omdat iedereen maar heb jij daar... Om... Want dat vond ik een, iets waar ik zelf niet over nagedacht had. Dat vertelde Dave Groll in een interview. Dat hij uh, dan op zich best wel redelijk uh, aan het liplezen is. Mm -hmm. Alleen dat dat even de afgelopen tijd wat moeilijk was. Met mondkantjes. Heb je daar last van gehad? Ja, er waren ook geen nee, het waren groepen. Nee, want er waren niet zoveel groepen. Want het is, het is geroezemoes. En als, als ik ja. dan... Bij een borrel of zo. Maar die waren er allemaal niet. Als je dan <laughs> heel veel mensen om je heen... En mensen gaan iets tegen je zeggen. Ja. Dan moet je echt wel heel erg kijken. En dan mm -hmm. kun je het verstaan. Maar inderdaad, met een mondkapje, dan zou ik het niet kunnen verstaan. Nee, nee, ja, nee. Heel moeilijk. Ja, heel lastig, heel lastig. Biopics, ze zijn hot, natuurlijk. Het succes van Bohemian Rhapsody. En nu gaan ze het rijtje zo'n beetje af. Er wordt gewerkt aan een docu-serie over James Brown. Uh, Mick Jagger zou er aangetrokken zijn als een van de producers. En uh, dit jaar, de trailer is daar al van vergenen. De biopic over Elvis. En een beetje, nou ik weet niet of we er trots op mogen zijn. Maar de Nederlandse manager uh, Tom Parker die daarin ja. zit. Ja. Tom uh, Hanks speelt hem. hè? Ja, Tom Hanks. Ja. Uh, Producer, Tom, Tom Hanks. speelt Tom. Ja. ja, maar hij speelt. Hij, ja. hij speelt bij ook een van de initiatiefnemers ja, nee, ja. Van, ja. De, van de biopic. Die, die ik ben heel benieuwd hoe hij hoe zij Nederlands is. Ja. <laughs> of of hij van. Parker speelt. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, wij gaan ze allemaal kijken, want het gaat over muziek. Uh, ja. Ik vraag mij af. En ik vind eigenlijk, want Herman Brood vind ik te makkelijk en daar zijn al uh, wel wat documentaires over gemaakt. Welke Nederlandse artiesten zijn nou echt een biopic verdienen? Verdi, ik begin met jou. Ja, meestal mensen die dood zijn, dus het is dus een beetje raar. Want, ik, want ik, voor mij grootheid is Herman van Veen, dus ik moet even, ja. wachten, even wachten tot hij dood is. Maar nee, okay, nou. bij leven uh, zou dat een hele goede zijn. Want ja. hij, hij is zo briljant en ik vind hem zo veelzijdig en zo ondergewaardeerd. Ja, hij heeft veel succes gehad. En, en, en is zijn, dat kan ik, weet ik eigenlijk oprecht niet. Ik weet dat hij uh, in veel uh, plekken geweest is en uh, op veel plekken gewoond heeft. Mm -hmm. Maar hoe is verder zijn, zijn privéreis? Want laten we wel zijn, daar gaat zo'n biopic meer over dan de muziek. Ja, interessante privéreis, omdat hij, uh, hij was een van de eerste uh, cabaretiers die het aandurfde en ook succesvol gedaan heeft om uh, in Duitsland te gaan ja. optreden. In Scandinavië, uh, Engelstalig, Duitsstalig, moeiteloos, mm -hmm. financierde dat helemaal ja. zelf, uh, nam grote risico's, was heel succesvol. Dat voorbeeld is later gevolgd. Uh, Iwoneer ging naar Frankrijk met, met geld van, van, van Joop. Oh ja? Dat soort dingen. Niks over gehoord. Ja, ja, nee. <laughs> en, uh, en, dus ik, ik vind dat met name een man. Maar ook een man die uh, creatief briljant uh, is... Hmm. Zakelijk geniaal. Want hij heeft het uh, zakelijk heel goed voor elkaar. Uh, als, je, als je bij hem thuis komt. Bij zijn kantoor. Uh, midden in de bossen. Of een landgoed. Uh, kilometers. Rijkend landgoed. En dat heeft hij super mooi voor elkaar ja. allemaal. Dus ja. is een interessante man. Op meerdere niveaus. Hmm. Ja, ja. Ik vind het een hele leuke. Herman van Veen. Origineel? Nens. Ja, ik heb daar best wel over nagedacht. Maar ik vind het heel lastig. Ik ben ineens dan heel jong. Dan denk ik: van, Oh ja, wie, wie dan wie dan uh, uit mijn generatie? Maar ik, ik kom eigenlijk alleen maar op twee namen waar ik heel weinig van weet, maar wel meer over zou willen weten. Reënen niet. Uh, <laughs> ja, ja, ik dacht eerst dat <laughs> ik dat zeg, maar nee. Ik kon het. Maar ik zat, ik zat toch te denken om een, een mooie film over Lisbeth List en oh, Ramses Shaffi misschien. Ja, ja, ja, ja. Of een van ja, de twee, leuk, of los leuk, van elkaar. Leuk. Hoewel daar vast al wat series over Dat Is natuurlijk uh, een serie geweest, Ramses? Ja, Rances. ja, Rances. ja maar, maar misschien Lisbeth uh, ook wel een heel ja. mooi verhaal dat ze ja. vertellen heeft. Ja. Ja, enkja. Ja, en ja. uh, Barry Hay zou ik heel oh, ja. interessant vinden. Dat is natuurlijk een, een, een bevlogen leven, zou je wel kunnen zeggen. Een ontzettend rock'n'roll leven. Uh -huh. uh, wat hij nog steeds leidt. Ja. Uh, voor mij hoeft hij ook niet eerst dood. Ik zou nu naar een Wordt biopic... Wordt is van... een goede soundtrack, denk ik. Ja, precies. Lekkere nummers, gelijk. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, Peter Koelewijn zou ik ook interessant oh, ja. vinden... Het ah, is een apart ja, als, verhaal ook wel, Peter. Ja. ja, het is een heel apart verhaal. Ja, lees het, het boek Peer, zou ik zo zeggen. Okay. En dan weet je, daar zit een film in, in dat ja. verhaal. Ja, absoluut. Want wat, even in de noter op wat is het verhaal van Peter? Ik bedoel, ik, uh, ja, dat weet ik echt niet. Ja. Nou ja. Oh. Nee, nee, nee. Brabant the boy done good, weet je. Hij heeft uit een heel simpel begin... Uh, heeft hij uh, toch, een, uh, toch een heel groot imperium opgebouwd? Wat ondergewaardeerd is, vind ik. In die, hij was de grote maat en concurrent van Hans van Heerbert. Binnen, binnen Polygam waren dat de twee top-producers. Maar wat hij allemaal gedaan heeft met Bonnie Sinclair en uh, ga zomaar door. Uh, Grompie yeah. in Duitsland met, yeah. met uh, Who the Fuck Alice. is Alice. Yeah. Altijd was hij. Uh, combineerde hij altijd uh, goede songs die hij zelf schreef. Ik vond zijn solo-album heel erg goed. Je wordt oude papa. Heel, hele gave track. Uh, maar ook hele commerciële neus voor gave ideeën. Goed verhaal. Helmoet Lotti Al die ghost classics. Ja, maar ik nou Helmoet Lotti wat dat opgezet omgezet heeft. Samen, het was en Ik bedoel, als ik even kijk naar jullie titeltrack, denk ik, nou jongens. Nou ja, ik heb geen idee. Het is wel ook bevlogen. Ook wel interessant. Humble beginnings. We gaan er wat mee doen. Ja. Ja, nou ja, dat is gewoon te hard bijna om te zeggen. Maar uh, nou ja, uh, Rob, uh, die heeft niet zo lang meer. Dat is gewoon nee, dat een, is een feit. feit. Dat is een feit ja. en, maar is het zo dat jij nu al weet... Want zo werkt dat toch in de mediawereld, Dat daar dus nu al documenten over gemaakt worden, dat jij al gevraagd wordt om iets over te vertellen en dat soort shit? Ja, je merkt wel dat de er aanstalten gemaakt worden, ja, ja, ja. mensen die, die voorzichtig vragen van dit en dat, maar de, de realiteit en de waarheid is dat we het gewoon niet weten, dat Rob nee. zelf ook niet weet. Nee. Uh, en ik, ik geloof, en hij ook, enorm in mentale kracht, hè? Ja, mind over matter, psychosomatische krachten, je hebt mensen die, die ter dood veroordeeld zijn door de medische wereld... Eh, nog tien jaar leven of mensen die opgeven, thuis op de bank gaan zitten en omvallen. Je hebt het voor een groot deel raar genoeg zelf in de hand. Ja, maar ja, dat, dat zal gebeuren. Maar heb je veel contact met hem? Veel contact, ja. ja. ja, ja sinds een lange tijd we ja, hebben ja. contact. We doen veel dingen samen... Maar dan hebben we het echt over een dagelijks appie? Of, uh, nou ja, wel bijna dagelijks. Ja. Ja, ja. We zijn Mooi. op veel projecten bezig waardoor dat ook nodig is. Hè. Je moet ook zakelijk... We zijn met een grote musical bezig in Wenen. Dus we zijn uh, ook zakelijk veel aan het, uh, aan het brainstormen. Maar ook gewoon... Uh, of een, op een uh, broederlijke... Ja. Uh, ja, gaat dat dan helemaal... Uh, is dan alles uh, water under the bridge? And, uh, nou, we hebben besloten. Ja, dat is nee, een goede, ja. vraag, goede <laughs> vraag. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar we hebben besloten dat omdat zijn tijd beperkt is, dat we niet gaan uh, voldoen aan, nou eens lekker uitvechten waar ja, we jaar lang over gevochten hebben. Want ja. ja. dan redo je gewoon het hele verleden, ja. verleden nog een keer. Uh, dus la laten we dat laten liggen. Um, uh, dat hebben we besloten. En laten we gewoon positief probeert te zijn. Mooi zeg. Ja, ja. En dat, ja. Dat, dat, dat, dat is een keuze die je goed uitpakt. Omdat je daarmee toch uh, pu puur leeft in nu, in dit moment, ja. eerder ja. dan al, al die ellende van vroeger. En nou denk je weer. dat hem dat dan ook toch weer een beetje sterkt in het proces van, ben nog? En dat het ja, ik kracht merk het. geeft? Ja, ja, ja nou, eerlijk gezegd. Nou, ja. ja, absoluut. Meer want ik, het is nu een jaar geleden dat ik, iets meer dan een jaar geleden, dat ik hem voor het eerst weer zag. Mm -hmm. uh, en ik vind nu dat hij echt er beter uitziet. En, en dat heeft puur te maken het oh. gaat medisch, uh, fysiek, fysiologisch fysionomisch, niet beter met hem. Mm -hmm. Maar mentaal, uh, emotioneel wel. Mm. Dat is belangrijk, ja, en, volgens mij. En die he? kracht zie je aan mensen gewoon. Dat, ja. dat zullen je nou, in jullie je levens ook meegemaakt hebben. Weet je? Bijzonder. Mooi. Met dit ja. verhaal vind ik het echt al nu de biopic waard. Ik <that> <je>? Nee, de biopic is. Het is ja, zou wel één uh, kunnen zijn op termijn. Ja. Ja. Ik had eigenlijk wel verwacht dat Lil Klein hier te sprake zou komen. <ālacht> Le, er is hij nee. weer. Nee, heel klein. Hoe dat dan? Nou, je valt een hoop over te vertellen. Ja, ja, ja, ja. Weet je... Een hele korte film hoor. <laughs> de film, wel de rechtszaak, is niet zo goed. Nee, nee. nee. nee Nee, wel goed. Hij zit vast. Laten we daar niet te La, over laat zeggen. Laten laten zitten. Um, hebben jullie ooit last gehad van een stalker? Ik kijk eigenlijk jouw mens. Ik heb meteen naar mij. Ja, nou nee, ja, omdat ja. het gewoon wel heel... Ik is bij ons mij allemaal aan jou. mens. <laughs> ja, jij zal er wel een paar gehad hebben, weet mm, je wel. Nee, maar ja. even zonder dolle. Ja, ik ja? heb er twee gehad, oh benen, oh, okay. Waarvan het met één echt verkeerd is afgelopen, uiteindelijk. Als in? En, uh, die heeft zelfmoord gepleegd. Nee. Wow. Ja. Dat is echt wel een serieus verhaal. Ja. Maar goed, dat geeft ook wel aan dat deze man geestelijk gewoon ziek was. zo, mm -hmm. want zo probeer ik ernaar te kijken. Hij was geestelijk echt ziek. Ja. Uh, uh, maar is eigenlijk na het stolken uiteindelijk opgepakt. En toen heeft hij weekendverlof gekregen. En in zijn weekendverlof is hij van de flat gesprongen. Shit. Wow. Mm -hmm. en dat, maar dat is heel gek, hè? Want je wil dus dat er iets gebeurt omdat je gestolkt wordt. Mm -hmm. En op het moment dat je dat verhaal dan weer hoort van... ja, nee, maar dat is wat hij gedaan heeft. Dan voel je, je eigenlijk haast alweer schuld ja, en ja. dan denk je, oh, Dat was maar, ook weer niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Je wil dat iemand geholpen wordt. Ja. Dus uh, dat is heel heftig. En uh, er is er nog een ander stokker geweest. Ja, ik weet niet waarom. Maar die had in zijn hoofd dat ik hem bericht stuurde via de krant. Echt shoot me, oh, waarom? Ja. Maar uh, daar heeft gewoon iemand een goed gesprek mee gehad. Toen was klaar. Hmm. En ik <coughs> ben er even nieuwsgierig hoor. Sorry. Uh, maar Vraag. is het dan zo dat. Hoe kreeg jij dat te horen, dat die gast zelfmoord heeft gebleven? Want feiten gezien heb je geen enkele link met hem. Nou, dat is echt gek. Ik weet nog dat ik Domino Day presenteerde en in Leerwarden zat. Uh, ik zat te lunch volgens mij met Hans Kraai en een paar mannen van de beveiliging. En toen werd ik gebeld door een roddelblad. Een van de drie, vier. Mm -hmm. ja. En die zei, oh, heb je het al gehoord? Ook zo. Heb je het al gehoord? Je stokker is van de flat gesprongen. <lacht> zelfmoord. Nou, dan schrik je echt tandjes. ja. ja. Denk je, oh, maar dit is niet de manier waarop ik het had willen? Nee, horen. nee, nee. Begrijp je. En, en mijn reactie was dus inderdaad: van oh maar dit vind ik heel erg. Ja. En later heb ik weer gehoord van familie: van joh, weet je, deze man was echt heel erg ziek. Dus mm. voel je daar niet schuldig over. Maar dat, dat doe je toch? Maar, het raar dat je toch belast wordt met zijn nee, maar ja, ja, ja. leven. Je hebt er niks mee te maken. Maar, nee. Je nee, het precies, ook... maar, je, maar ik heb eigenlijk tot op de dag vandaag ook nooit begrepen wat hij nou eigenlijk wilde. Want het was, het was niet eens heel erg persoonlijk naar mij toe. Maar het, was, het waren wel, hij stuurde brieven, ja. maar heel zwart, zwarte ja. envelop. Uh, zwart oh, briefpapier oh. met gouden letters, zelf oh, akelig. geschreven. Akelig, ja. Met hele rare teksten, oh, maar die ook voor zijn familie bedoeld waren. En dat kwam allemaal, maar soms wel tien per dag. Ja, huh? ja dan oh, ben je wel oh. echt ver weg. Tien per dag. Dus ja, dat, dat kruipt dan onder je huid. Hmm. Die meid van Abba toch ook, die blonde? En, en ja, ja, en ja, ja, ja. ja. ja. Nederlander ja, oh, dat is, ja maar oh. later, dat was het moeierde van oh, dat een verhaal. is getrouwd met gestaan. die man. Ja, dat ah, is, uh, hoe heet dat, complex? Uh, ja, ja, ja, ja. Oh, echt? Iemand complex, is serieus. Ja. Oh. Hij achtervolgde haar jarenlang. Op een gegeven moment heeft ze hem heeft heeft leren kennen. Zijn we zijn dingen gaan doen, uit eten, whatever. Op een gegeven moment komt in het nieuws dat ze... Houden met die is dat het Stockholm syndroom? Volgens mij ja, ja, ja. -syndroom. dat is langs. lang. Uh, heeft niks met Abba te maken. <laughs> ja, uh, ja, nee, meer, ja, ja, ja. <laughs> maar die wat. die ene Abba boy is nu ook weer gescheiden. Hè? Die, op 75 ja. jaar geleden. Ja. Ja, ja. na maar 100 jaar getrouwd. Ja. ja, ja, maar weet maar, wat het kost. Je hebt ervaring mee. <laughs> ben ik nou weet echt wat het de enige? Ja. Ben ik de enige verder qua stalking? Nee, nee, nee, nee, zeker. Ja, zeker, zeker. Maar dat was dan ja. Oké, die nee, jij denkt meteen dat het boze de fans waren. Nee, nee. Nee, er waren ook mensen die gewoon genoten van het programma. Okay. En uh, nee, Er was één meisje die heel slim die wist dat ik ook liedjes schreef. Die wilde mij te pakken krijgen. Die heeft Buma Stemmera gebeld. Uh, mag ik Henk Jan Smits even aan de telefoon? Buma Stemmera, echt zo. Huh, die, ja, maar hij is toch uh, componist? Uh, hij schrijft toch liedjes? Ja, maar uh, toen keken ze. Nou, het laatste album waar zijn liedjes op staan... is van Laura Fici. Die zit er bij Universal. Bel Universal, maar het oh yeah. is Universal geweld. Nee. Uh, is Henk Jan Smits er ook. Waarop die receptionisten zei... Nee, probeer eens BMG. Want daar zit hij volgens mij. En belde naar BMG. En daar... Hey, en, het nou, was, en Ineke zei... Nee, sorry. Uh, dat, uh, dat ge uh, ik zou het hem doorgeven. Maar ik weet hij is er op dit moment niet. Want ik zat daar ook niet zo vaak. Nee. En, uh, <laughs> dat zegt dus op een gegeven moment was het... Uh, zou jij dat meisje nou eens een keer terug willen bellen. Die belt namelijk iedere dag. Want op dat moment wisten ze dat ze beet had. Ja, ja, ja. Dus ik heb er op een gegeven moment toch teruggebeld. RTL zei, uh, want die vertelde ik het... Nooit nee. contact mee opnemen. Okay, yeah. Maar ik dacht, nou ja, goed, ik moet even duidelijk zijn. Maar wat bleek, ze had een heel verhaal en ik wilde je toch, ik wil je ontmoeten en ik wil je een keer uh, spreken. Want een uh, nou, heel uh, ellendig verhaal over de leven, over de vader. En zij zag in mij een soort vaderfiguur en oh, hoe ik God. dat deed met die kandidaat. En nou, ik denk, nou, ik ga er toch een keer met haar afspreken. Ja, mm? uh, in een kroeg. Dat wordt afgeraden meestal, toch? We ja, had ik ook niet moeten doen. Maar ja, dat, dat weet ik veel. Ja, ik had ook te doen worden. met dat meisje. Ik, ik, nee, maar serieus, ah, ik had al echt te doen gelukkig. met dat meisje. Dus ik denk, ja, wat kan het nou voor kwaad? Ik kan toch? Ik, ik, volgens mij ben ik redelijk duidelijk altijd. Dus ik mm -hmm. ben ook duidelijk geweest van, ja, ik kan die rol niet vervullen. Dus tot hier en niet verder. En toen was het ook een tijdje stil. Oh. En toen met oud en nieuw om. 1 seconde over 12 gaat mijn telefoon, oh. gewoon mijn thuistelefoon. Huh? Dus ik denk, dat is mijn moeder, want het is ongeveer de enige die mijn telefoonnummer heeft. Oh, nee. Dus ik, hi. ja, hallo met, uh, die? ik noem haar naam niet. Meenemen, en zei ik, wat? <laughs> Hoe haal je het in je hoofd om mij thuis om dit tijdstip te bellen? Ben je helemaal gek geworden? Ja, maar ik wil je gelukkig nieuwjaar wensen. Nou, ik was ja. zo boos. En, en zo, dus ik zei, nou, dit, dit, dit, je mag dit nummer nooit meer gebruiken. Nooit meer, dat moet je me echt beloven. En ik ga nu ophangen, want ik wil mijn ouders spreken. En ik wil mijn intiemi spreken. En je mag nooit meer bellen. Paf. Daarna ook nooit meer Uf, wat van gehoord. Maar dat maar. is wel, uh, ja... Het doet je wel. Het heeft mij heel veel gedaan toen. Want ik vond het zo eng. Ja. Want er waren ook anderen die helemaal niet eng waren. Maar die stonden gewoon voor de deur te posten. En dat is veel minder eng, want die doen niks. Ja, die Snap die je? Mensen, ja, die die ja. zie je. En die komen. De, als ik een lezing gaf. Stonden, stonden de fans bij de, bij de, bij de deur. Niet van dat van zo'n bedrijf gaan ze dan niet binnen, maar dan weten ze dat. Dan komen ze, ze komen overal achter waar je bent. En dan met foto's, zou je daar even een handtekening op kunnen zetten? Nou ja, dan doe je dat. Niks aan de hand. Maar dit vond ik bedreigend. Ja, ja. En het, het gekke is dat heel veel mensen vragen, hoe is het nou met dat meisje? Ik weet het niet. Nee, niet van weet, een dak gesproken of zo. Oh nee. Maar laten we hopen van het, niet, ja. Ja. ik hoop dat het heel goed met haar gaat. Nee, uiteraard. Maar ik heb nooit meer wat van haar gehoord. Nee. Maar het geeft wel aan, en uh, dat zeg je al, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En het siert dat je het wel gedaan hebt. Maar het gaat juist mis op het moment dat er contact uh, geweest is. Ja. Ik begin hierover omdat Harry Styles, uh, van vroeger One Direction last heeft van de stalker. En dat begon dus jaren geleden toen hij een dakloze man wat te eten gaf en een hotelkamer aanbood. En dan denk je, nou ja, mooi gebaar. Je bent Prachtig, ah, ja. ja. Nou ja, sindsdien uh, laat die gast hem niet meer met rust. En die is al eens een keer veroordeeld, maar uh, nee, hij heeft nu weer ingebroken in het huis van Harry Styles. Ja. Ja, het is, uh, het is vreselijk. Wat dat betreft is negeren dus het beste om te doen. Ja. ja, ja. ja. Zelfs ja. zo'n dakloze die je dan denkt... nou, hier help ik even. Ja, ja, ja. ja. Het is ja. toch bizar. Zijn zoveel weerder. Oké, okay. uh, laten we vrolijk afsluiten met de uitvaart top 10. Ja. De uitvaart top 10 is weer bekend geworden. En uh, nou ja, wat eigenlijk vooral opvallend is... is uh, dat Marco Borsato uh, eruit is. Afscheid nemen bestaat niet. Bestaat dus wel. Ja. Is dat een top 10 van een jaar... Want het, het speelt uh, ja. toch nog niet zo lang? Nee, maar het ja, is goed vindt, goed van goed. de afgelopen tijd. Ja, ja. Wat nu relevant is, zeg maar. De ja. nu geldende uitspraak. Ja, ja, of er zijn wat nieuwe nummers bijgekomen. Die dat is ook, maar hij stond wel jarenlang ene. in de lijst. Ja, maar Mieke Telkamp is er ook, een is er ook uit. Is gewoon. die eruit? Ja, die is eruit. Er ja, maar uit. niet in Overijssel. Zij komt wel uit Oldenzaal. En Mieke Telkamp komt gewoon <laughs> nee, Mieke, uh, in de top 10. Maar ik zeg heel eerlijk. Ja, ik weet niet wat ik ervan vind. Maar we hebben hier uh, hele verhalen gehad over boycott en dit en dat. En dat ik nog zei, ja, maar ja. De, de liedjes aan zich, mm -hmm. die blijven toch... Hè? Ik kwam eerder met de trouwerij, maar in dit geval gaat het over iets soortgelijks... maar dan uh, de ja. uitvaart. Uh, dat wil je niet horen dan. Blijkbaar niet. Nee, Blijkbaar, niet. ja, nu niet in, in ieder geval. connotatie. begrijp ik wel wel Komt ja. wel weer terug. Hij zou een opspraak... Nou ja, dat, dat denk jij wel. Dat is ja, dus ik denk dat, dat het wel weer terugkomt, te want het blijft hè? natuurlijk een, een prachtig liedje... Voor, en toepasselijk voor een uitvaart. Dus ik kan me best voorstellen dat als deze, als dit allemaal lang achter ons ligt... dan is het liedje opeens weer belangrijker... dan wat de artiest allemaal heeft gedaan. Ja, ja, ja. En Hij dan... lijkt dat het de uitkomst van zijn hele zaak dat bepaalt. Hè? Dus, dus, ja, natuurlijk. Wat, ja, tuurlijk, wat ja. heeft hij gedaan? Als ja, hij echt juist. weet wat hij gedaan heeft... Juist. of niet, dat dat gaat bepalen... of iemand dat lied überhaupt ja. wil horen... Op een crematie van de begrafenis. Ja. Miss Montreal is uh, de top 10 binnengekomen met uh, haar versie van uh, Door de Wind. Mm -hmm. Zullen we even een rijtje doen? Als we, uh... Ik zit me eigenlijk meer af te vragen, ja. is het is niet gewoon een generatiedingetje. Omdat je nu zegt, Miss Montreal, dat, dat natuurlijk er is een verschuiving qua leeftijd. Dus ja. dat het komt er inderdaad niet meer in staat. Uh, dat dat kunnen. misschien met Borsato en mm. dat er misschien de afgelopen twee jaar veel meer jongere mensen zijn gestorven. Ja, Gijzingen is juist gehad. Ja, veel meer zijn oudere zijn. mensen sterven. Ja, maar die zijn ja. toch die zijn niet ja, ja. van de Miketelkamp generaties. Ja, maar Miketelkamp is van alle, alle decennia, toch? Ja, nee. Nou, ik ja. zou geen Miketelkamp willen. Oké, dat was eigenlijk <laughs> mijn vraag. Geen willen. Wat uh, what, uh, I can stand it? Nee, joh, ik heb echt <laughs> altijd gezegd. En ik denk dat ik er nog steeds bij blijf. Als ik dood ga, <laughs> dan wil ik... Obladi, Ik vond Omdat je tekst iets oh zo bloody, sterk yeah. is. En oh, da. oh, da. da. dan vooral Life Goes On. Oh, ja, okay. ja, nou, dat, is beetje, dat vind ik een mooie afsluiter. Af maar gewoon ja. echt als hackers. Ja, ja, ja, ja, weet je, het moet het wel weer zonnig ik eindigen. Dat doet me ja, ja. meteen aan. Uh, is dat niet in Four Weddings and a Funeral? Oh, Geen idee. Oh, de, het de, de nummer van de Rubettes wordt gedraaid. Uh, oh, yeah. bye, bye. oh nee, dat is uh, Love Actually. Kijk je al die woorden? Oh. Ja, nee, maar het is wel heel mooi. Heel maar mooi. dat was mijn uh, dingetje, ja. ja. Maar uh, heb jij er al eentje in gedacht? Jazeker. Uh, ik heb zelfs... Ja, het, is heel, het is een hele playlist. Nou ja, maar op een minidisc ooit Tuurlijk. vastgelegd. Er is geen cremator in, wat een minidisc <laughs> van ah. heeft. Dus er wordt geen muziek gedraaid bij een Ja, nee, dus dat moet ik nog een keer Maar Wat staat erop? Noem een... Uh, Shiver me Timbers van uh, Tom Waits. Hmm. I'm leaving my family, God. I'm leaving all my friends. My body's at home and my heart's in the wind. Oh, Prachtig. Wow. Mooi, mooi tekst. En, oh, en, en, en, en mooie muziek ook. Ja, die? Ik heb uh, Frank Sinatra. Uh, mijn, uh, my Way? Of? Nee, That's Life. Oh, that's oh, Life. Oh, okay. Up and down, over and out. En uh, hij komt steeds terug, yeah. Sinatra. Dus ja, vind ik leuk. Vind ik mooi. En ook vrolijk. En mijn dochters ja. weten dat al. Nou, ik kom. Dus het mag wel een ja. <laughs> Als jij mij <mee> overleeft. Juist. <laughs> nou. hey Giel, en jij dan? Ja, Ik heb één, maar die kent niemand. Ik heb één, maar het is Eigen eigenlijk gewoon zorg. meer een shocker nummer. Dat ik heel graag Edge One. Het is een vette house classic waarbij ik vroeger <laughs> met nog steeds... Geen dus. Nee, ja, mijn jammer. beste vriend dacht je aan een strobberskoop en wat dan ook. Die ga jij... Die moet gewoon heel erg. En voor de rest, uh, ja, vrees ik dat ik uiteindelijk, maar ja, ik weet niet of ik het woord het zeg, maar ook wel echt gewoon een lijstje gaan maken. Want er zijn er natuurlijk genoeg. Ja, maar wacht daar niet mee. Nee, want je weet niet wanneer het je tijd is. Nee. En dat, ik hoop dat het nog heel lang duurt. Maar ik ja. kan maar beter klaar belichten, Want je belast je nabestaanden er namelijk mee. Zeker voor ons, omdat wij van muziek houden. Ja, dan dat gaan waar. die nabestaanden nee. denken... Oh, het is heel ja, belangrijk, oh, ja, want ja, die muziek was ja, belangrijk. Ja, want hij, hij vond 40 ook zo mooi. Ja, ja. Welke kiezen we nu? Maar welke dan? Ja. Dus maar ja, ik kan, kan me beter een wel maken. voorstellen dat het lijstje wat ik nu leuk vind... niet meer leuk, is als ik misschien dat 92 klopt. Ja. mag worden. Die staan nummers op. Maar zoals mijn vrouw zei... toen ik die mini klaar nee, nee, had... Oh, hoe lang denk jij dat jou uit? Ja, dat is? Ja, dat, is... Ja. Ja. dat is ook een punt. Yeah. Jeetje. No dat weet je allemaal. <laughs> voor, <weg, laughs> ja, voor de koffie en zo weg. Voor nu is de tijd gekomen. Uh, bedankt uh, voor het luisteren. Uh, mocht je nog de privégegevens van Henk Jan willen, dan uh, kan je het van mij een sturen. <laughs> altijd. <laughs> altijd. Leuk je, dat je er was, uh, Verdi. Ja, dank voor de uitnodiging. En <laughs> net Jan tot ja, volgende week. Dit was de Record. Doei. Cheers. Het was heel leuk. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en BNN Vara.